And food me like sweet Nou, volgens uh, velen is dit een, uh, is dit een uh, min of meer een nep jazzmuzikus. Dan heb ik het over George Benson. Maar George Benson is helemaal geen uh, jazzmuzikus. Tenminste, dat vind ik dan. En uh, daar zijn er toch een aantal mensen over eens. Zo geeft hij zich wel uit, hoor ik hier. Maar uh, hij is het gewoon niet hoor. Het is gewoon een RB uh, soul artiest. Uh, wat zeg jij Tom? <laughs> een veelgrijp. <laughs> Nou, voor die mensen, het is uh, weer de Muziek Boulevard. Zes uh, minuten over twaalf. Dank aan uh, Fred Kransberg en Peter Den Boer voor uh, een twee uur jazz bij CFM. Was weer aangenaam, mag ik er wel bij zeggen. En uh, volgende week, ja, is ook heel erg leuk. Want uh, hij staat hier, de Eminem Griezer van het uh, gezelschap. Tom Hendricks gaat volgende week hier uh, vier uur lang jazz doen. Dus dan zul je dit programma even moeten missen. Maar ja, wat krijg je ervoor terug? Hele mooie jazzmuziek. Want uh, Tom uh, weet daar uh, een hele hoop van. Dus... Ik zou zeker gewoon vanaf 10 uur volgende week die radio aangieren. En lekker tot 2 uur helemaal relaxed de radio aanhouden. En dan krijg je 4 uur lang jazz. En dat heeft allemaal te maken met de opmaat naar de jubileumuitzending Die dan ergens in februari gaat plaatsvinden. 21 februari wordt mij nu even ingefluisterd. En dat betekent dat er dan een hoop van die... Ja, voormalige jazzpresentatoren hier gaan zitten en een, een aardig programma gaan neerzetten. Dat in het kader van 20 jaar ZFM Zandvoort. Nou, even over gisteren. Het was wel heel erg gezellig. Het verhaal van Raadje Plaatje in een van de lokale kroegen hier in Zandvoort. Maar ja, als je uitdager bent, dan moet je natuurlijk ook zorgen dat je wint. En... We hebben gewonnen. Dus uh, het is uh, in ieder geval allemaal wel goed gekomen. Je, je wordt in een favorietrol gedrukt. Maar je moet het dan nog wel even zien waar te maken. Nou, uh, dat uh, hebben we dus gedaan. Vandaag uh, op deze zondag 31 januari, wie zijn er vandaag jarig? Nou, dat uh, lijkt me wel duidelijk. Koningin Beatrix. Ja, ja, we moeten eigenlijk in. <laughs> we moeten eigenlijk het Volkslied uh, spelen, maar die is vandaag uh, jarig. Uh, Geworden. Ze is, uh, dan moet ik even goed tellen, 73, 72 jaar oud. En als het zo doorgaat, dan zou ze wel eens het oudste monarch uh, worden die Nederland ooit heeft gekend. Alleen haar overgrootvader, die is uh, wat ouder, die is zelfs, uh, geloof ik, op 3 of 74-jarige leeftijd overleden. Dus dat uh, is uh, uh, duidelijk. Wie er waren er nog meer uh, geboren op deze dag? Bijvoorbeeld Anna Blaman, dat is een uh, schrijfster. En onder andere de ontvanger van de PC Hoofdprijs. Ik zou bijna zeggen PC Hoofdstraat, maar dat is hier weer iets heel anders. PC Hoofdprijs 1956. En uh, vandaag, ja, maar die leeft niet meer inmiddels. Want dat is Loes Haasdijk, die was uh, Nederlands journa journaalpresentatrice. Nee, die leeft niet meer. En uh, Anne Blaman ook niet, dat, uh, dat had je heel goed, uh, goed begrepen. Dan Silvana Simons, die leeft, die leeft nog wel. En Justin Timberlake, uh, Sylvana Simons wordt uh, 29, uh, zeg ik het goed? Nee, 39. En Justin Timberlake wordt 29 vandaag. En ook uh, jarig, Dus is ook een uh, belangrijke iemand, Philip Glass. De Amerikaanse componist van theatermuziek. Dus dat uh, zijn zo'n beetje de jarigen onder ons. Nou, uh, wat uh, heeft zich allemaal op deze dag uh, nog meer afgespeeld? Als we teruggaan naar 19... 1953, langs de Noordzeekust, ontstaat een noordwestenstorm die de volgende dag een springtijgevolg uh, heeft. En daar is ooit nog eens een boek over geschreven, tenminste nog niet zo gek lang geleden, door um, Rick Lounsbach. Namelijk de storm van 1953. En uh, dat was uh, de opmaat naar uh, de... Ja, naar nou, de watersnoodramp van 1953. 1961 op deze dag, 31 januari 1961. De Amerikaanse chimpansee, ik zou bijna zeggen chimpansee... ...maar een chimpansee Ham, is een vlucht met een Mercury-capsule. De eerste menshaap in de ruimte. Hij komt veilig terug op aarde en leeft nog 70 jaar in de National Zoo in Washington, D.C. En uh, dan zeggen wij ook op 31 januari 1980... Want dat was ook een gedenkwaardige dag voor Nederland... want koningin Juliana kondigde toen voor de radio en televisie haar aftreden aan. Dus de abdicatie, de troonafstand, hoe je het maar noemen wilt... werd op die dag bekendgemaakt, op de verjaardag dus... van de huidige koningin Beatrix. En 31 januari 1990, de eerste McDonald's is een feit in Moskou. Op het Rode Plein, ja. Zelfs daar hebben ze het toch aan moeten toegeven in Rusland... En in 1995 op 31 januari start kanaal 2 met uitzenden. En op 31 januari van 2007, is dus drie jaar geleden, kwam Tata Steel in het nieuws. Een Indiase staalproducent die neemt Chorus of Nam Chorus, het voormalige koninklijke hoogovers over. Nou, dan ben je weer helemaal bij wat er op deze dag allemaal gebeurd is. Dan gaan we gewoon weer even vrolijk verder met een stukje muziek te draaien. Dat doen we met Johnny H. Jazz. Ah, Johnny H. Jazz en Shattered Dreams. Favorite mistake van Sheryl Crow. Inmiddels uh, wordt zij over een aantal dagen, over geloof ik, uh, over een anderhalve week, gaat zij haar uh, verjaardag uh, vieren. En dan wordt ze 48 inmiddels. Sheryl uh, Susan Crow, zoals ze volledig heet, uh, heeft onder andere relaties gehad met uh, iemand minder dan Lance Armstrong. Maar ook met Eric Clapton. Dat wil nou het geval. Dit nummer, My Favorite Mistake, is een nummer wat over die relatie gaat. Dus uh, dat nummer is dus geïnspireerd op haar relatie die ze had met, jawel, uh, Slowhand Eric Clapton. Uh, daarvoor hoorde je Johnny H. Jazz met uh, Shattered Dreams. En dat is ook een uh, verhaal apart. Want uh, ja, wat moet ik daarover zeggen? Uh, Clyde, Clark Datchler, dat is uh, de liedzanger van, uh, van Johnny H. Jazz. Die is uh, min of meer op een gegeven moment helemaal hot op de boter geraakt van Simone Walraaf. En dat was een uh, bekende presentatrice van het uh, programma. Countdown. En ze heeft daar vroeger ook nog bij de Amsterdamse Piraten in de radio Decibel gezeten. En later uh, kwam ze dus bij Veronica terecht. Uh, daar heeft ze dus een uh, eigen radioprogramma gehad. Maar ook dus het uh, programma uh, Countdown Café of Countdown heeft ze gehad. Dat later dat, uh, werd uh, opgevolgd door uh, Adam Curry. Zo is ze uh, min of meer dat gegaan. En uh, ik geloof dat het dus nog steeds aan is tussen uh, Clark. En Simone Walraven. Het is, een, uh, het is ook heel bijzonder om, om dan nog iets over Simone Walraven nog uh, wat te vertellen. Want sinds uh, vorig jaar presenteert uh, Simone Walraven op het radioprogramma van KX Radio. Of Kex Radio, zoals dat uh, reet, uh, heet. En dat is het internetradiostation uh, voor opstanders. Daar doet zij dus nog een, uh, een programma voor. Dus uh, het is uh, nog niet helemaal uh, over wat betreft de radioliefde van Simone Walraven. Wat die Clark Detchler uh, precies doet... Die is uh, onder andere bezig met uh, Night Fox. Hij heeft, uh, zelf, uh, is zelf hier nogal uh, muzikaal aangelegd. Uh, dat is een nieuw album geweest van hem. Dat is uh, in 19... nee, 2006 geweest, zo lees ik hier. En uh, ja, het is niet helemaal opgepikt hier in Nederland. De enige die nog wat eraan gedaan heeft, was uh, de Nederlandse radiosender 3FM. En ook Hans Schiffers. Die tussen uh, 2 en 5 op de door de weekse dagen Schiffers... .nl doet of zoiets dergelijks Ik weet niet precies wat hij op Radio 2 doet Maar dat is het een beetje Nou, uh, we gaan weer even wat uh, Een versnelletje lager met Adel Doen en hier is zij Met Make You Feel My Love Uh, Wie Terug even naar de, de, de grote prijs van Nederland, want daar uh, werd ook uh, wat afgewerkt uh, in december. Uh, een van de, de lichtpuntjes uh, die ik uh, had uh, ontdekt, tenminste, het, was, uh, het, het is het nummer wat ik vorige week ook al heb gedraaid. Het is wel een lang nummer, maar wel heel erg leuk uh, om naar te luisteren. Het zijn de winnaars uiteindelijk van de, van de Rock Alternative prijs. En dan heb ik het over Stairs Nowhere en... Is dat sterst wel weer? Ja, maar dat is nog een beetje te druk. Ik bedoel, de winnaars waren de Cosmic Carnival. Ik moet het goed zeggen. En het nummer wat ik vorige week had gedraaid. Nou, het is nog wel eens de moeite waard om dat nog een keer te draaien. The Green Light van de Cosmic Carnival. You gotta walk before the green light starts flashing. Before your old age starts passing you down to the ground Or you'll be making no more sound Ooh. You got your worries You got your stuff. on before you're old. tot zover dus de versie van The Cosmic Carnival en The Green Light. Het is een wat lang nummer, maar inmiddels heb ik ook begrepen, hebben ze al een nieuwe uit. Dat nummer dat heet Is It Wrong. Zo, heette dat, zo heet dat. het nieuwe nummer van The Cosmic Carnival. Ze hebben het afgelopen jaar hebben ze dus zeg maar, ook gestaan in de melkweg en dat was bij de finale van de grote prijs van Nederland. Daar heb ik het ook eigenlijk van. Eerlijk gezegd, zo zit het nu eenmaal in elkaar. Ik uh, zit even te zoeken. Hebbers. Want het is inmiddels uh, al uh, over half één uh, geworden. En dat betekent dat het hoogtijd tijd is voor... Zie je het Inderdaad, het weerbericht uh, zoals hij opgesteld is door Meteopagina.nl. Door Lex van der Hoorn. Want uh, wat gaat het weer doen de komende dagen? Nou, op dit moment staat er een, uh, een windje uit het uh, Westen. Windkracht 4... Vannacht was het een graadje onder nul. En vandaag loopt die temperatuur op bij een, uh, ja, een zonnetje met af en toe wat wolkenvelden ervoor. Uh, en dat eroverheen is 3 graden. Morgen ziet het er iets wat triester uit. Het uh, gaat een beetje regenen. Het is grijzig. Het is uh, een beetje wat... Uh, wat de temperatuur betreft verandert het niet veel. Het wordt in ieder geval overdag 4 graden. En vannacht uh, koelt het af naar zo'n uh, graad onder 0. De wind uh, waait uit het noordwesten en is windkracht 4. Dan dinsdag dan uh, is het uh, s'nachts een graad onder 0. Ook dan uh, kan er af en toe een spatje regen vallen. De temperatuur loopt op naar zo'n 5 graden. En de wind waait uit het zuidwesten en is windkracht 5. Zo uh, meldt ons het weerbericht. ...van uh, dit moment. Het uh, is allemaal na te lezen op www.meteopagina.nl Zeg maar, uh, onze Lex van Horn ...die stelt dat, ja, min of meer een aantal malen per dag stelt hij het op. Dus dat uh, kun je dan allemaal daarop nalezen. Afgelopen donderdag uh, hadden we hier in uh, deze studio... ...een Haremse muzikante en ze heet Tess. En daar heb ik dan nog even één mooi stukje van. En daar gaan we nu naar luisteren.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 we weren't awake so few But they take away our rights And burn down those who are true The right to free speech is there Only if you can't breach their system Those who went close they know They Shut them up before they reach them Found themselves caught in a prison cell They'd never rest Found themselves dying from bullets That rip through head or chest Oh help the ones in need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 De mannen van Vlucht 13. En zij uh, zijn ook uh, bezig met uh, nieuw materiaal. <coughs> Wanneer dat uh, precies een, uh, zeg maar het, uh, het levenslicht uh, gaat zien, is nog niet bekend. Wel dat, uh, dat uh, het uh, nu al in volle gang is. En waarschijnlijk zal dat ergens in het uh, voorjaar zijn. Dat is al niet zo gek lang meer duren. Een maand of twee, drie. En dan. ...komt het wel naar buiten. Waar uh, kennen wij deze mannen van? Deze mannen hebben dus in het uh, patronaat uh, gestaan... ...in de voorronde van, uh, van die welbekende Rob agda ...waarbij de winnaar zeg maar een mooie uh, prijs uh, gaat uh, winnen. Tenminste de winnaars, want het kan ook een band zijn. En die mogen dan op het hoofdpodium van Bevrijdingspop gaan staan... ...op 5 mei, dat is op een woensdag dit jaar, uh, in de Haarlemmerhout. Dus dan uh, kun je gewoon kijken van wie uh, daar gaat staan... Dus uh, hoe dat uh, zit met de line-up, dat gaan we eens even verder uh, even uitvogelen. Het is nog niet helemaal uh, bekend, maar er komt uh, wel wat uh, los. De laatste tijd, want zo, uh, uh, ja, zo gek veel tijd hebben we natuurlijk ook niet zoveel meer. Hoewel het uh, februari is, of bijna februari is, is het zo mei. En uh, ja, in drie maanden tijd moet je toch natuurlijk wel even hier en daar wat uh, mensen hebben vastgelegd om maar even wat te zeggen. Inmiddels is het uh, tien over half uh, één, overigens daarvoor hoorden we de Haarlemse Tess. Ook uh, had zij meegedaan in een van die voorrondes met uh, een heel mooi, bijzonder nummer. Dat heeft ze uh, zeg maar uit uh, de grond van haar hart uh, geschreven. Passion of Compassion is Terrorism, dat heeft zij uh, zelf uh, geschreven. Ze omschrijft de, de muziek als een beetje akoestische punkrock, zo moet je het uh, zien. En uh, ze heeft zich uh, ook uh, daarin laten beïnvloeden door een aantal muzikanten. Ik ben even de namen van uh, deze figuren even kwijt. Ik zou het zo na kunnen kijken. Maar het is uh, even wat, uh, wat lastig op deze, uh, deze middag, uh, deze vroege middag van zondag 31 januari. Wat hebben we dan nog uh, klaarstaan? Het is, uh, ja, dat is ook heel erg leuk. Het was een hit van vorig jaar: Veronica's.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 ...brengt uh, muziek wel eens uh, wat uh, discussie uh, teweeg. Dat uh, is met name ook uh, bij dit nummer het uh, geval... ...want het stamt uit 1967. Er is uh, discussie, want uh, waar begint uh, zeg maar de discussie? Over het, uh, de overleden Tara Brown, een vriend van de Beatles. Daar uh, werd uh, op een gegeven moment aangerefereerd in de song... ...He blew his mind out in a car and he didn't notice that the lights had changed. Dat is een beetje de tekst die voorkomt in deze song... Uh, het ontstaan verder is uh, dat uh, John Lennon heeft het uh, gedeelte, eerste gedeelte een beetje geschreven. Hij werd daaruit uh, geïnspireerd door Daily Mail uit 1966. En uh, hij had daar uh, wat gaten gezien in een van de landschappen van het uh, Engelse graafschap Lancashire. In de buurt van Blackburn. En uh, hij vond toch op een gegeven moment dat het niet helemaal af was. Dus toen zei Paul McCartney, nou ik heb nog wel een stuk liggen en dat wil ik er graag invoegen. Nou dat is ook heel duidelijk uh, te horen in dit nummer. A Day in Life uh, is een nummer uh, wat uh, terug uh, te vinden is op het album... Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Dus uh, het geeft nog wel weer aan hoe uh, geniaal deze band eigenlijk ook was... in die periode, laten we het zeggen, over de jaren zestig. Een tijd eigenlijk veel vooruit. Zo, mag je het uh, toch wel omschrijven. Uh, weer terug naar het heden, want uh, Carol Emerald... was vorig jaar een beetje doorgebromen met Back It Up. Maar nu <coughs> staat zij ook weer... In het middelpunt van de belangstelling. Want uh, dit is haar nummer 1 hit van dit moment. A Night Like This. was dat en dat bracht de tijd op uh, vijf minuten voor één inmiddels hier bij Zeer van Zandvoort uh, bij het programma van de Muziek Boulevard. Ik uh, ga zo direct eens even trachten wat uh, te kijken wat hier allemaal in Zandvoort uh, zich gaat afspelen. Daarvoor zal ik toch even het wereldwijde web nog eens even af moeten stropen van uh, straks uh, in dit uh, mooie dorpje. Natuurlijk, er is, uh, het is goed weer. Ook als ik naar buiten kijk, kijk wel even uit voor de hier en daar wat gladde stukken. Vrijdag heeft het een beetje geijzerregend, leek het wel. En dat spul dat blijft ook gewoon liggen. Dat, uh, uh, dat dooit gewoon niet weg. Het is gewoon verschrikkelijk. Je, je denkt van, hé, hey, ik kan weer ergens uh, fijn lopen, maar... Dan kom je toch echt uh, helemaal bedrogen uit. Nou, tot aan het uh, nieuws van 1 uur hebben we er nog eentje klaarstaan. En dat is ook een klassieker. Dat is... Volgens mij heb ik hier een heel verkeerd nummer uh, in, uh, in, in, in uh, zitten. Maar nou, dan hebben we nog wel een andere staan. Ja, over Lennon gesproken. Want dit was namelijk het uh, nummer wat Lennon ook op de hoor is. Maar dan bij David Bowie. Tot aan het nieuws van 1 uur. Hier is Fame.